Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Sneeuw leidt in grote delen van West-Europa tot ongelukken en ongemak. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, België en Duitsland... wordt de hele dag rekening gehouden met buien die voor een dikke sneeuwlaag zullen zorgen. Volgens Duitse meteorologen komt zo'n late inval van de winter eens in de twintig jaar voor. In Noord-Duitsland gebeurden gisteren al honderden ongelukken. In de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen raakten gisteravond zeker acht mensen gewond... In Frankrijk raakten honderden automobilisten ingesneeuwd. Sommigen lieten hun auto achter om de nacht binnen door te brengen. Op de snelweg tussen Parijs en Liel staan ook Nederlanders vast... die geen kant uit kunnen. Waalse media waarschuwen voor een rampzalige ochtendspits. In Nederland geldt in Limburg en Zuidoost-Brabant code oranje.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 Nog altijd worden zo'n tien kardinalen genoemd... die een grote kans schijnen te maken. De namen die het vaakst genoemd worden... zijn die van de aartsbisschop van Milaan, Skola en die van de Braziliaanse kardinaal Scherer. In Servië is een gestolen schilderij van Rembrandt teruggevonden. Het is een portret van Rembrandts vader... dat eigendom is van een museum in Novi Sad. Het schilderij werd teruggevonden in Stremska Mitrovica. De politie heeft daarbij vier mannen gearresteerd. Het portret uit 1630 werd in 2006 gestolen... De Rembrandt is 3,4 miljoen euro waard. Het werd eerder ook al eens gestolen, in 1983. Twee jaar later werd hij teruggevonden in Spanje. Dan nog het weer. Vannacht lichte tot matige vorst. In het zuidoosten veel sneeuw, mogelijk tot vanmiddag. In het noorden is het zonnig, het wordt min 2 in Limburg... en plus 1 in het noorden en westen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Dit is de nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen, een half uurtje heerlijke muziek. Carol Emerald komt er zo meteen aan. Die Straits, Bluff, Tina Turner. En om half zes, focus op de wereld. Waarin we vliegen naar Peru, spreken we met Ger Prakken. En we vliegen naar Kosovo, waar we spreken met Stefan van Dijk. Hij woont daar. er is veel nieuws te vertellen. say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 Het uur met The Spinners en I'll Be Around... en dit was Carol Emerald en Tangled Up uit uh, dit jaar. nieuw nummer, ze heeft in een interview gezegd... de titel van haar nieuwe album, The Shocking Miss Emerald, eer aan te doen. Het album uh, komt op 2 mei uit en het zal textueel wat brutaler zijn dan het vorige. Ze speelde gisteravond in de historische Royal Albert Hall in Londen. Dit is Dice Rates met Brothers in Arms uit 88... Daarna Bluff en Christina Branco en Herinnering aan Later. These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 Hart om vroeg. ik kan alleen maar bij je komen in het wonen. Omgekeerde eindweer en de belofte van de zee, en dat verlangen. need a hand to hold tonight One bright star to remind me How dear is this life Tina Turner en Way of the World uit 92. Zometeen focus op de wereld waarin we gaan naar Peru. Daar woont Gert, Scherprakken. Hij viert een jubileum, want inmiddels zit hij al 30 jaar... Zijn met zijn vrouw daar in Peru. We gaan hem vragen wat was zijn hoogtepunt en wat was zijn dieptepunt. En we gaan naar Stefan van Dijk. Hij woont in Kosovo. De EU zet zich al uh, tijden in voor de beëindiging van het conflict... tussen Kosovo en Servië, maar het wil maar niet vlotten... Maar uh, er is nieuws, laatste stand van zaken, zo meteen.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 you pack your car and ride away i've got lots of friends in san jose Never were a parking cars and pumping gas. I've got lots of brains in San Jose.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 Als je maar je huis werkt, maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent? Ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden.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 that's how it goes we all have times we can't see the silver lining the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 And far trade love for the hate we can be the change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 En dit keer gaan we naar Peru en Kosovo. Ger Prakken, hij woont in Peru. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, het is nu uh, in de late avond uh, bij jou, uh, maar wat zie jij overdag als je vanuit je huis naar buiten kijkt? Nou, ik, ik heb het uh, geluk dat we een behoorlijke tuin hebben, hoewel we toch behoorlijk centraal in de stad uh, uh, wonen. Je zei net uh, dat we in Kosovo zitten, maar ik zit in uh, Peru. Dat is uh, waarschijnlijk uh, wat anders dan Kosovo. Ja, dat ja, denk bij, ik uh, ook. <laughs> ik woon in Cajamarca, en dat is in, de, in het noordelijke deel van Peru. Mm -hmm. uh, niet zo heel ver van Ecuador af. Mm -hmm. Maar uh, ik heb dus uh, in, in, in de stad zelf een huis uh, dat, dat een behoorlijke lab... Uh, groen uh, heeft geluk, moet ik zeggen. Want uh, dat is niet overal zo, dat er heel veel flatgebouwen worden gebouwd momenteel. Maar mm -hmm. dit is dus nog een, een ouder huis. En uh, we hebben een soort kers, kersenboom hier in de, in, de, in de tuin staan. En uh, aardbeien nou, noem maar op. Alles wat lekker is wat, wat uh, de tropen produceren. Dus dat is, uh, dat is uh, ja, dat, wat, wat ik zie. En nee, jij woont daar samen met je vrouw, vrouwtje, al heel lang. Um, jullie vieren dit jaar een jubileum. We zijn ja, dit jaar, 18 uh, maart, 30 jaar geleden vertrokken naar Peru. Er zit een onderbreking in van een jaar of negen door het terrorisme destijds dat we weg moesten. Maar uh, dus in totaal zijn we 30 jaar uh, met, de, in, ja, met het werk in de zending bezig. En hoe zijn jullie daar in het kort terechtgekomen? Nou, ik, um, ik werkte bij Philips uh, voordien. En we hadden in, in die tijd dat ik daar werkte in Eindhoven... een uh, behoorlijke jeugdclub van uh, jongelui die me in de binnenstad uh, bereikten En, uh, en uh, je ja, hielpen met, met allerlei toestanden als drugs... Uh, af te komen laten verstaan. En uh, degene waar ik mee samenwerkte in, in, uh, in dat jeugdwerk, die werd uh, overgeplaatst eerst naar Jamaica en later naar uh, Lima in Peru. En die heeft ons een keer uitgenodigd om, uh, om eens te komen kijken hoe dat allemaal liep. En die heeft, uh, omdat hij ook in een, in een bepaalde kerk zat in Lima. Uh, kende hij ook behoorlijk wat uh, mensen die uit, uh, vooral uit uh, Noorwegen en Zweden... Uh, dus in, in, in het werk zaten. En om dat allemaal eens te bekijken... En dat heeft ons toen behoorlijk uh, aangepakt, zeg ik zo maar zeggen... Uh, om datzelfde werk ook, uh, ook te gaan doen. Want er was behoorlijk gebrek aan mensen die dat wilden doen. Ja, want jullie doen het christelijk uh, zendingswerk. Nou, wat jullie dan precies doen, daar, daar komen we zo over te spreken... Ja, jullie wonen er dus nu 30 jaar inmiddels. Wat is volgens jou de grootste verandering die Peru heeft doorgemaakt in die tijd? Nou, dat, dat, ik denk dat het, het grootste, uh, de grootste verandering toen de val van het, uh, van het terrorisme is ge geworden. Hoewel het niet uh, uh, verdwenen is, is en behoorlijk de kop weer opsteekt, zoals. Maar in 1992 werd dus de leider van het licht van het pad mm -hmm. gepakt... En uh, gevangen gezet. En ja, dat heeft, heeft toen wel een behoorlijke dreun gegeven aan de, aan de volgelingen van hem. Ja, het ging gepaard met, met uh, zeker 30.000 doden, hè? Uh... Ja. ja, precies. Die oorlog, ja. En wat was jouw persoonlijke hoogtepunt in die 30 jaar? Ja. Uh, nou, dat is. Uh, ja, dat is toch een, een bepaald. Uh, omdat. Om, in die tijd is het ook wat veranderd, uh, het werk. We woonden toen in, in de tijd in, in Huancayo en daar hebben we toen een, een, een kerk overgenomen tussen aanhalingstekens... omdat uh, de, de Zweedse zendeling ook een ander werk begon. En uh, dat heeft zich weer uh, ja, gemanifesteerd, zoals ik zeggen... In, in een enorme toeloop van jongelui die we opgeleid hebben... Om, uh, om het werk over te kunnen nemen... Als, het, als wij het dus niet meer zouden kunnen doen, om, om wat voor reden dan ook. En uh, die hele ploeg bijna van, van jongelui... Die, uh, die is zelf op dit moment ook nog behoorlijk actief. Zowel in, uh, in Huancayo waar we toen woonden... maar uh, ook uh, anderen die op, op plaatsen zijn wonen waar nog niks was. En dat dus is het, dat het mooiste is, wat, is, je, wat je hebt meegemaakt... dat je, dat je uh, het werk hebt kunnen overgeven aan, aan de jongere generatie dus? Ja. ja, helemaal. Ja. En wat was jouw dieptepunt in die dertig jaar? Nou, dat dieptepunt was dus uh, toen ik op een gegeven moment... Dus, uh, een brief kreeg van, van, uh, van Sendero. Daar ligt mijn pad uh, dat we moesten vertrekken. Uh, en uh, ja, daar, had ik, daar had ik geen andere keuze in. Gelukkig heb ik dat, die keuze ook niet hoeven te maken. Want het Zendingscomité in Nederland die heeft toen gezegd... nou, het is nou beter dat je dat straks een gezin uh, helemaal terugkeert dan alleen maar uh, vijf kinderen... die geen vader en moeder meer hebben. Dus toen, ja, toen was, er was er geen andere keus. En, en toen zijn jullie vertrokken en, en waren jullie toen veilig? Relatief veilig? Uh, ja. ja, toen zijn we weer in Eindhoven gaan wonen. Ah, oké. Okay. Voor een okay. tijd. En, en dat is uh, uh, toen dus twee jaar later... die de leider gepakt werd. Toen heb ik af en toe weer... Uh, nou, tussenaan is deze geheime reizen gemaakt naar het gebied waar we gewerkt hebben. We praten zo meteen verder. Stefan van Dijk, hij woont in Kosovo. Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij werkt daar samen met je vrouw onder de vlag followkosovo.nl... en jullie houden je bezig met de opbouw van het land. Je bent momenteel druk met de bloemetjes en de bijtjes. <laughs> uh, ik weet niet waar je, waar je het precies op bedoelt... Nou, jij doet iets met een project, uh, dat, dat las ik... Uh, waarbij weduwen worden geholpen om een eigen business op te zetten. en uh, Bijvoorbeeld door ah, bijen te houden. Snap je hem? Ah, die, die bloemetjes <laughs> een bijtjes doen. Ja, want we kunnen ook altijd hele andere dingen hebben. Ja, nee, dat, is dat was ook een grap. Maar, ja. Ja. Uh, in deze regio zijn er steeds een hele hoop mensen arm. Vaak als gevolg uh, van de oorlog van 1999. En uh, ja, wij proberen als... Uh, organisaties eigenlijk een aantal uh, weduwen uh, te helpen met het opzetten van een, uh, van een eigen kleine business. En uh, hier is heel veel uh, agrarisch gebied. En wat hier uh, heel goed werkt zijn bijvoorbeeld uh, uh, uh, kleine ondernemingen die met bijen werken. Dus uh, bijen is sowieso internationaal erg belangrijk omdat het zorgt dat er uh, uiteindelijk weer heel veel voedsel is uh, voor de mensheid. En uh, uh, hier is veel agrarische grond. En als wij deze wederwee helpt met het opzetten van een aantal bijenkasten. Dan kunnen zij uh, op een duur een hoop honing verkopen... wat op zich een goede, uh, goede inkomstenbron is. En wordt het dan ook en, geëxporteerd? Uh, daarvoor hebben we... Een... Wat zei je Martin? Wordt het dan ook geëxporteerd, die honing? Uh, nou, op zich is hier genoeg uh, markt in de regio uh, om, uh, uh. om de honing te verkopen al. Dus dat, is, uh, dat zou op zich geweldig zijn, maar dat maakt het... Uh, uh, exporten dat maakt het allemaal wat, uh, wat grootschaliger en ingewikkelder dan uh, noodzakelijk. Ja. En hoeveel wed weduwe zijn er eigenlijk door de oorlog? Uh, nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar laten we zeggen dat er. Uh, als ik het... Ik hoop dat ik het goed zeg. Enkele tienduizenden mannen zijn vermoord tijdens het Kosovo-conflict in 1999. Dus uh, reken maar uit. En hier, wij, uh, de partnerorganisatie waar wij mee werken, die werken met een, uh, een stuk op drie, vierhonderd uh, huishoudens... waar uh, mensen uh, flink zijn getroffen door de oorlog. En dat is dan in de regio waar wij werken. Ja. Dit is waar jij mee bezig bent. Uh, jouw vrouw, zij is uh, fysiotherapeut en zij werkt ook als fysiotherapeut in Kosovo. Hoe loopt dat? Nou, dat, is, uh, dat gaat erg goed. Ja, zij uh, heeft zich een aantal maanden gefocust om te kijken hey, hoe kan ik hier een uh, fysiotherapiekliniek opzetten. En dan niet zozeer om uh, andere fysiotherapeuten uit, uh, uit de markt te prijzen. Maar uh, ze wilden zich focussen op uh, eigenlijk de allerarmste, een beetje dezelfde doelgroep als waar we het net over hadden. Die eigenlijk gewoon geen enkel uh, geld hebben voor goede medische zorg. En daardoor al jaren lopen met uh, bepaalde klachten, ja, net zoals je in Nederland uh, met fysieke klachten loopt uh, door je werk of weet ik het wat. Veel zijn getraumatiseerd door de oorlog en we hebben daar uh, allerlei klachten over gehouden. Uh, mijn vrouw die uh, heeft nu een fysiotherapie kliniek opgezet en uh, een aantal dagdelen per week zijn uh, de allerarmsten uit de regio welkom om zorg te ontvangen. En uh, uh, ja, die hebben geen enkele zorgverzekering of iets dergelijks. Nee. Bestaat maar, uh, dat niet in Kosovo? Met de verwijzing van de, van de hulporganisatie kunnen ze hier zo gratis zorg krijgen. Nee. Bestaat het dan helemaal niet, uh, zorgverzekeringen daar in Kosovo? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, ik hoor er zelden over. Uh, en sowieso is het uh, ja, voor zeggen, deze doelgroep die een beetje rond de armoedegrens leeft, uh, eigenlijk onmogelijk. Ja. Yeah. Maar dat levert dus jouw vrouw uh, geen uh, geld op, uh, begrijp ik... de zorg verlenen aan die mensen. Of is er een, een instantie nee, die, die haar nee, steunt? Nee, nee. Uh, nee uh, sorry. Wat zei je als laatste zin? Of is er een organisatie die, die haar financieel steunt? Nou, uh, het het geweldige is wel, de hele kliniek is opgezet met, uh, met Nederlands geld... zowel particulier als uh, wat grotere okay. donoren. Uh, dat, dat gaat ook zo door... Uh, zij moet zorgen in dit, dit, dit geval voor andere inkomsten. Uh, en zij kan wellicht ook in de toekomst uh, ook zelf aan de slag... laten we zeggen, gewoon uh, zakelijk gezien als fysiotherapeut. Maar dan moet je hier wat... Uh, wat anders papiertjes en dergelijke, dergelijke voor hebben. En dat doet ze ondertussen. En in de tussentijd uh, moet ze het vooral hebben van de dankbare mensen... die komen in de kliniek en eindelijk van hun jarenlange uh, pijn af, uh, afkomen. Ja, ja, en dan kan ik me voorstellen dat het niet alleen gaat om, om fysieke pijn... waar mensen dan vanaf komen. Dat het misschien ook psychisch met mensen iets doet... dat ze na jaren eindelijk ja. kunnen worden geholpen. Dat klopt hoor. Kijk, iedereen heeft eens uh, door zijn werk gewoon, weet ik het wat, of een muisarm of uh, weet ik het wat, uh, dat soort klachten. Maar ja, je weet het ook uh, zelf waarschijnlijk, als je onder de stress zit, dan, uh, dan werkt dat door in je lichaam. Dat zeg ik even als uh, niet-medicus. En uh, ja, als, als, als jij bijvoorbeeld, uh, er zijn hier verschrikkelijke dingen gebeurd uh, uh, tijdens de oorlog. Nou, dit, we zijn ondertussen veertien jaar verder gelukkig, maar uh, als je eigenlijk nooit de... de de pijn van het verliesje van je man hebt kunnen verwerken. Misschien is je zoon ook overleden. Er is die hoge werkloosheid. Uh, je moet, uh, het is hier allemaal iets minder luxe. Dus het huishouden is soms iets, iets zwaarder. Velt dat bij elkaar op? Um, ja, dan zitten er heel veel e emotionele dingen die doorwerken in het lichaam. En wat mijn vrouw ook wel doet uh, tijdens het behandelen: natuurlijk een hele hoop praten. En uh, dat is eigenlijk niet anders dan, dan in Nederland. Dan, dan komen er vaak een hele hoop emotionele, psychische, geestelijke dingen naar boven. En dat uh, gaat vaak uh, hand in hand met de, de fysieke pijn. Ger in Peru. Jij zit samen met je vrouw in het christelijke zendingswerk. Uh, wat is het meest bijzondere waar je de afgelopen tijd druk mee bent geweest? Uh, nou, dat is heel, uh, heel wisselend. Uh, uh, we hebben in, in de rondom de stad zo'n... Zo de verantwoordelijk voor 15 of 16 uh, uh, kerken. Uh, die dus uh, sinds dat we daarmee bezig zijn, behoorlijk uh, in bloei zijn gekomen. Dat, uh, dat vind ik uh, ja, heel, heel fijn om te kunnen zeggen. En daar, daar hebben we dus uh, een opleidingsprogramma voor leiders. Zowel onder de jeugd als de ouderen. En uh, daar zijn we heel erg druk mee. Eh, omdat ze dus uh, op een gegeven moment uh, moet je kunnen zeggen, nou, nou is het genoeg geweest en je moet het nog zelf doen. Uh, en dat, dat, dat lukt. Dus dat, is, uh, dat vind ik uh, enorm uh, gelukkig tactiek, <laughs> uh, dat ik dat kan zeggen. Dat de mensen het uh, zelf uh, langzamerhand uh, overnemen. Ja, en nou, we praten zo meteen verder na Sabrina Stark. Ja. It's that four -letter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 The love. Mm. All the fame and all the riches, will one they fade away, and while that everlasting The. Sabrina Stark en Do for Love. In Focus op de Wereld spreken we met Nederlanders in het buitenland. Ger Prakke, hij woont in Peru. En Stefan van Dijk in Kosovo. En net spraken we ook al met ze. Ger, we gaan even kijken naar het nieuws bij jou. Wat is het nieuws van de dag? Uh, dat wist ik wel eens. Hè? Maar uh, uh, dat is in onze omgeving, is het uh, heel erg uh, in om uh, om te praten over de mijnbouw. Uh, we, we hebben hier in, uh, in Cajamarca de tweede grootste goudmijn ter wereld. En je zorgt dus vermoeden dat er heel veel mensen uh, uh, rijk van worden. Mm -hmm. Maar dat is, uh, dat is niet het geval. Het, uh, het is uh, ja, heel veel problemen geeft het zelf. Uh, waar uh, goud gewonnen wordt, uh, worden ook uh, kwikverbindingen gebruikt om dat goud schoon te krijgen. Mm -hmm. En dat, dat wordt dan weer gestort in de rivieren waar de stad drinkwater van krijgt. Nou, dat, is, dat geeft een enorme problemen. Boeren die dus opgehitst op worden om terecht misschien ook wel, hè, om dus die de, de, om van de mijnen te eisen, dat ze er wat aan doen. Yeah. Nou, en dat, dat is iets wat, wat heel traag verloopt. Uh, het is een van de mijn. Bouwers zou ik zeggen, die in de wereld een hele slechte naam is. Nieuwmond. En die dus op verschillende plekken in de wereld, onder andere in Indonesië... ook eruit geschoten zijn vanwege hetzelfde feit... omdat ze wel beloven de, de, de, zoveel mogelijk te doen... dat het de schadelijke werking van de, van de, van de mijnbouw uh, ondermijnd wordt. Uh, nou, dat lukt dat, dat gewoon niet. Maar hebben die protesten zin tot nu toe? Uh, nee. Nee. nee, eigenlijk niet. Wat er dus gebeurt is dat het uh, in het geheim, zou ik haar zeggen, toch gewoon doorgaat allemaal. Terwijl de mensen wel te horen krijgen dat het uiterste gedaan wordt om, uh, om het te voorkomen. Maar dat, dat lukt gewoon niet. Ja. Ja. En dat zorgt allemaal, uh, die vervuiling van het water voor een drinkwaterprobleem. Nee. Um, en er is ook nog eens, want er is ook nog eens een enorme droogte. Uh, maar uh, er zijn onderzoekers uh, die zo slim zijn geweest... om iets daarop te bedenken. Ja, ja dat, ik, juist in de tijd dat het hier regent, in de, in de, in de bergen... is het aan de kust uh, kurkdroog, er valt geen spettertje. En vooral in, in Lima, dus dat is een stad... waar dus stiemend mensen uh, aangewezen zijn op de rivieren... die naar beneden komen van de bergen. Uh, en ja, dat is... Uh, dat is eigenlijk wel, wel heel erg slim als het zo droog is. Er zijn een paar ingenieurs die hebben uitgevonden... dat je uit de lucht eh, water kunt eh, condenseren... via ja, van die grote eh, lichtmasten, zou ik maar zeggen... waar reclame op eh, gemaakt wordt. En, eh, en die vinden dus... die hebben uitgevonden dat eh, in drie maanden tijd... of twee maanden, twee maanden tijd zo'n 30.000... Eh, liter water gewonnen wordt en dan kregen de mensen in ieder geval hartstikke schoon water. wat, wat voordien allemaal vervuild was met, met stof en toestanden. Dus dat, dat is een enorme vooruitgang die wereldwijd toch wel even heel erg in het zonnetje is gezet door, door, door ingenieurs die met hetzelfde probleem worstelen. Ja. Dat is dus dan condenser, die wordt dus uit de, uit de, uit de lucht gehaald... En, en mensen kunnen dan beneden bij die mast uh, drinkwater tappen. Dat is het idee, ja, toch? Exact, dat ja. is het. Ja. Ja. Uh, Stefan, in Kosovo, wat is het nieuws bij jou... Ja, is een, uh, ik las afgelopen dag een opvallend uh, feitje, want uh, onze minister van Buitenlandse Zaken die gaat naar Botswana en andere Afrikaanse landen. Dan denk je, goh, wat doet een Kosovaar nou helemaal in Afrika? Uh, uh, en dat heeft er alles mee te maken dat uh, Kosovo flink haar best doet om zoveel mogelijk landen te, te hebben die Kosovo erkennen als onafhankelijk land. De teller staat op 99 op dit moment, omdat uh, Egypte Kosovo heeft erkend. En uh, natuurlijk is het zoek uh, super... Naar de symbolische nummer 100. Uh, nou de, de minister van Buitenlandse Zaken denkt dat nu in, in, uh, in Afrika te kunnen krijgen, waar, waar meerdere landen zijn die, die, die Kosovo moeten erkennen. En dat is allemaal superbelangrijk, omdat uh, ja, als, uh, als er genoeg landen zijn, dan kan Kosovo een VN-lidstatus uh, krijgen. Want het is een van de weinige landen in de wereld die eigenlijk geen lid is van de, van, van de VN. Ja. En uh, daarom wordt er vaak uh, gezocht naar soms de, de kleinste eilanden ter wereld. Uh, om alsjeblieft uh, uh, ergens een uh, handtekening te zetten uh, in, een, uh, in, een, in, een, in een bepaald hokje, kan ik mij zo voorstellen om dan uh, te zeggen: oké, okay, wij vinden dat het kost van een land is. Maar heeft dat zin? Want er zijn natuurlijk nog altijd, er kunnen altijd nog landen zijn, grote landen misschien, die, die, die, uh, die een blokkade op kunnen werpen. Ja, helemaal waar. Uh, wat ik net wilde zeggen... Servië en Rusland uh, zijn bijvoorbeeld tegen. Ja. Uh, uiteindelijk moeten er van de hele VN... Uh, van alle landen moeten er ongeveer 130 zijn... die uh, achter Kosovo staan, om het even plat te zeggen. Maar eerst moet het dan uh, zo'n voorstel naar de vn veiligheidsraad En daarin zitten uh, Rusland en China. En zeker Rusland is, uh, is tegen. Uh, dus als zij niet, uh, dat, dat niet goedkeuren... dan gaat het feest sowieso niet door, uh, als ik het goed begrijp. Maar uh, ja hoop doet leven. En de afgelopen jaren zijn er heel veel landen bijgekomen. En ja, wie weet uh, komt daardoor ook meer politieke druk mee om, uh, om uh, bijvoorbeeld Rusland uiteindelijk over de streep te krijgen. Maar dat weet je natuurlijk maar nooit. Je zegt hoop doet leven. Geldt dat ook voor de bevolking daar? Uh, in Kosovo bedoel je? Nou ja, eigenlijk wel. Want... Uh, uh, ik, ik zag op Twitter bijvoorbeeld, dan heb je hashtags die, hebben, die het hebben over die honderdste. Uh, een paar weken geleden bestond Kosovo vijf jaar als onafhankelijke staat. Uh, en dat hebben ze grootschalig gevierd. En in het centrum van hoofdstad Pristina staan er uh, een aantal grote gele letters nieuwborn, een nieuwgeboren land. En eigenlijk ter uh, viering van de vijfde verjaardag zijn alle letters in plaats van het oorspronkelijke geel, zijn alle vlaggen van de landen die Kosovo erkennen zijn erop geschilderd. Dat, dat is op zich een, een creatief kunstidee. En uh, elk land wat, uh, wat Kosovo erkent, dat, dat uh, wordt hier met, uh, met blijheid ontvangen. Ja, ja. En op zich is de, de, de, de bevolking wel uh, optimistisch over dit soort dingen, uh, want er zijn genoeg andere vervelende dingen waar ze natuurlijk ook mee worden geconfronteerd. Dus dit, dit is altijd weer een, een leuk nieuwtje. Ja. Een van de landen die, die dwars blijft liggen. Servië uh, zal misschien ook niets aan veranderen. Uh, onlangs uh, heeft Servië plannen van de EU voor de beëindiging van het conflict over Kosovo afgewezen. Waar, waar gaan die plannen precies over? Ja, dat is uh, uh, op dit moment eigenlijk uh, wordt er op heel hoog niveau gepraat ja. op EU niveau tussen Kosovo en Servië. Dat is eigenlijk wel historisch, want, uh, uh, Servië zegt uh, eigenlijk altijd van: nou, wij uh, erkennen Kosovo niet als land, maar dat is eigenlijk een provincie van ons en ja, daar zijn allerlei gradaties in. Uh, er wordt op dit moment veel gepraat over uh, de Serviërs die in het noorden wonen van Kosovo. Je moet het zo zien: Kosovo uh, is, dat bestaat vooral tegenwoordig uit. Uh, uit etnisch Albanese. Uh, er is een minderheid uh, van Serviërs, en die wonen vooral in het noorden. En die zitten eigenlijk een beetje tussen, uh, laten we zeggen, de Albanese Kosovaren en, en het land Servië in. En uh, die zitten daar onder uh, vervelende omstandigheden. En als je iets leest in de krant over gewelddadigheden. In Kosovo gaat het eigenlijk altijd uh, daarover. Uh, er wordt uh, over gepraat wat, uh, wat de status is van uh, die bevolkingsgroep. Uh, gaat dat bij Servië? Uh, komt het helemaal onder Kosovo? Wordt het een beetje autonoom? Uh, die uh, ergens moet het heen. Het is best ingewikkeld om precies te snappen uh, welke kant het op gaat. Het is alleen wel het enige historische, uh, of in ieder geval wat ik wel kan zeggen, is dat de nieuwe premier van Servië, die op zich heel erg rechtlijnig is als het gaat om, uh, om Servië, dat hij de laatste maanden wel uh, opvallende uitspraken heeft gedaan over Kosovo en eigenlijk soms laat doorschemelen van ja, misschien zijn we eigenlijk Kosovo al wel lang kwijt, ja. terwijl wij altijd roepen dat, dat het van ons is. Ja. Maar dat is vast allemaal onderdeel van een grote politiek spel. Hm. Hoe, hoe hebben de Serviërs het eigenlijk in Kosovo? Nou, uh, ik moet zeggen, in, ik zie er eigenlijk nooit een... omdat er uh, in, in heel veel gebieden hier zo helemaal geen serviers wonen. Of misschien een enkele die uh, vooral bezig is met de orthodoxe uh, kerkbeleving, om het even zo te zeggen. Toevallig ben ik uh, naar een paar van die uh, heiligdommen geweest recentelijk. Uh, en dan, uh, dan, dan vraag ik zo'n uh, een, een geestelijke, laat ik het even zo noemen, van joh, komen hier nou ook uh, Servische uh, christenen? En dan zegt hij, ja, af en toe, want er zijn nog 17 hier in de regio. Dus dat zijn er heel weinig. Uh, die hebben waarschijnlijk ook weinig zin om, om hier te wonen, tussen met name de Albanese kosovaren op zich zijn hun rechten, zoals zover ik het begrijp, wel gewaarborgd. Uh, maar. Uh... Ja, Echt, vrolijk worden ze hier vast niet. En daarom, uh, ja, de mensen die, die wonen in het, uh, in het noorden. Um, maar ja, uh, uh, die zitten eigenlijk tussen allerlei grootmachten in. En die hebben het wel een stuk zwaarder, heb ik uh, het idee. Want ja, als je. Ik, ik, ik vergelijk het wel eens, laten we zeggen, met de Palestijnen. Zeg maar. Dat is natuurlijk een totaal ander conflict. Maar je zit eigenlijk een beetje vast tussen allerlei grootmachten. Ja. En degene die daar echt onder lijden, zijn meestal de, de gewone mensen zelf. Maar in welke en dat zin dat dan? Zou ik niet willen ruilen met de In welke zin? Dus wordt word er dan geleid? Sorry? Op welke manier dan wordt er geleid? Uh, oh, sorry, ja. Uh, nou ja, eigenlijk uh, is het een beetje uitzichtloos voor ze. Kijk, die minderheden in het noorden zeggen van ja, uh, wij willen helemaal niet bij, bij, laten we zeggen, het nieuwe Kosovo horen. Hè, wat eigenlijk vooral Albanese is. Um, en uh, wij willen bij Servië horen. En ze hebben hun, uh, ook gewoon de, de Servische munteenheid en uh, Servische uh, uh, telefoonproviders, et cetera. Uh, maar eigenlijk is de, de economische groei daar zo is, uh, beroerd, omdat er eigenlijk helemaal geen definitieve status is over, over... wie ze nou zijn en waar ze bij horen. Althans, ja. zo begrijp ik het. En uh, ja, als, als er al geen duidelijkheid is... over wie ze zijn en waar ze bij horen... dan uh, komt vaak de economie ook niet op gang. en moet het vooral ook hebben van... laten we zeggen, smokkelen. Dat, dat soort dingen, ja. dat lees je dan wel hier... Uh hier in de Evo, ook in de buitenlandse kranten. Gerp Rakken, vanuit uh, Peru, ik moet je onderbreken. Ja. Steven van Dijk vanuit Kosovo, heel erg bedankt. Ja. Succes met alles. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Dag.